Zij is een jongen van het noorden, één meter tachtig lang en blond. Het is een man van weinig woorden, een nazaat van de koude grond. Zij is een dochter van het zuiden, met een heel ander temperament. Maar toch heb ik in heel mijn leven niet zo'n geluk. Vaak wild en uitgelaten en zich soms nergens van bewust. Maar als het allemaal te veel wordt, komt ze bij hem totaal tot rust. Hij is soms somber en humeurig en heeft een hele harde kop. Maar wordt hij werkelijk verdrietig, dan vrolijk zij hem wel weer op. Ander All Soms al te nuchten Het zuiden draaft soms lelijk door Maar die twee samen, daar is een liefde Daar zijn gewoon geen woorden voor. Hij danst hier op zijn klompen Zij vlindert overal doorheen Ze zijn zo één en ook zo anders and so ain't hey.